11 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De proefboringen naar schaliegas beginnen op zijn vroegst over anderhalf jaar. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Kamp dat het kabinet voorlopig geen besluit neemt. Eerst komt er een onderzoek naar alle mogelijke locaties voor proefboringen. Haren, Bokstol en de gemeente Noordoostpolder waren genoemd als locatie voor proefboringen. In die gemeente is veel weerstand tegen de boringen. Zij reageren blij op het besluit van Kamp.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 De Amerikaanse koepel van centrale banken gaat voorlopig door met het economische stimuleringsprogramma. Analisten gingen ervan uit dat het programma zou worden afgebouwd. De Fed wil eerst meer zekerheid dat de Amerikaanse economie weer opveert voordat het beleid wordt gewijzigd. Sinds vorig jaar september koopt de Fed voor miljarden dollars aan obligaties op, zodat de banken meer geld in kas krijgen. Interpol heeft de man gearresteerd die ervan wordt verdacht het brein te zijn achter de internationale matchfixing. Hij werd in Singapore opgepakt samen met nog 14 mensen. De man zou aan het hoofd staan van een Aziatisch crimineel netwerk dat wereldwijd talloze wedstrijden heeft gemanipuleerd. De gezamenlijke gemeenten willen niet meer met het Rijk praten over het overhevelen van taken. Ze vinden dat het onduidelijk is wat er van de gemeente wordt verwacht. Die bereiden zich voor op het overnemen van onder andere de jeugdzorg en de thuiszorg. Pas als de duidelijkheid er is, wordt er weer gepraat met staatssecretaris Van Rijn.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 Ajax heeft in de Champions League kansloos verloren van Barcelona. De wedstrijd eindigde in 4-0. Lionel Messi maakte voor rust het eerste doelpunt. En de spits van Barcelona scoorde na de rust nog twee keer. Piqué maakte het vierde doelpunt. Ajax miste in de tweede helft een strafschop. De andere wedstrijd in de pool, AC Milan-Celtic, eindigde in 2-0.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 Stichting Lira feliciteert Ger Beukenkamp en Hans Hielkema, winnaars van de Lira Scenario Prijs 2013, voor Den L en de affaire Lockheed. Goedenacht, nacht, Is Het wordt tijd voor mich te gaan.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 De hanenpoot verdwijnt bij de huisarts. Niet meer dus het handschrift van de dokter op een briefje mee. Onder meer omdat het vaak slecht te lezen is... moet alles binnenkort elektronisch. Terwijl ik denk dat dat juist altijd de bedoeling is. Dat ik niet kan lezen wat de arts over mij doorgeeft. En zo verdwijnt de magie. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De drie Kamerleden die wij dit jaar intensief volgen bij Met het Oog op Morgen... zijn vanavond samen te gast. Om na te praten over de dag van gisteren... en vooruit te blikken op het komend jaar. De oorlog van Sparta tegen Athene, verdwenen dorpen in Nederland... en het leven van topwetenschapper Stephen Hawking. We duiken vanavond de geschiedenis in. Maar daarbij verliezen wij de actualiteit natuurlijk niet uit het oog... want dit is het nieuws van vandaag. Woensdag 18 september. Ik denk dat als ik alles op me in laat werken... dat het verstandig is om voordat je zo'n verrijkend besluit neemt... waar heel veel mensen opvattingen over hebben... en waar heel verschillend over gedacht wordt... dat het goed is om je zaak echt op het allerbeste... De allerbeste manier voorbereid te hebben. Minister Kamp van Economische Zaken trapt op de rem. De boringen naar schaliegas worden uitgesteld. Eerst moet er een gedegen onderzoek komen... naar de mogelijke gevolgen van boring. En Kamp wil ook de gemeente die het betreft... en de drinkwaterbedrijven horen. Het is niet zo dat ik alleen maar dingen te vertellen heb. Er zijn een heleboel mensen die dingen te vertellen hebben. En ik moet wat zeggen, maar voordat je zo'n besluit neemt... moet je je echt op de allerbeste manier hebben voorbereid. En dat kun je volgens mij doen met de procedure die ik nou uh, wil gaan volgen. En bij coalitiepartner PvdA zullen ze een zucht van verlichting slaken. Daar is weerstand tegen de boringen. Misschien durft de kamp het ook daarom niet aan. Oh ja, ik durf alles aan. Alleen het gaat, erom dat, uh, het gaat er niet alleen om wat ik wel of niet durf. Het gaat erom hoe krijg je een uh, breed gedragen goed besluit. Hoe het ook zei, de proefboringen worden minstens anderhalf jaar uitgesteld. De bedrijven die de vergunning al binnen hebben... mogen tot die tijd niets doen. Grote kans dat uw gestolen mobieltje gewoon terug te vinden is... op de bazaar in Beverwijk of op de Albert Kuipmarkt in Amsterdam. De Oost-Europese bendes die die spullen stelen... hebben namelijk helemaal geen zin om ze mee terug te nemen naar hun thuisland. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Het is heel logisch als je zoveel telefoontjes stelt. Wat moet je daarmee? Uh, zal u dat terug uh, naar, naar uh, Roemenië? Nee, dat wordt gewoon hier verkocht. De criminelen zijn dan ook dol op Nederland. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ze juist hier willen werken... vanwege het gunstige justitiële klimaat. De straffen voor straatroof en diefstal zijn relatief laag. En de politie zien ze als traag en bureaucratisch. Traag, dat gaat de politie te ver. Maar bureaucratisch, daar kunnen ze zich wel in vinden. Ja, dat zijn we zeker. Maar vanaf 1 januari hebben we natuurlijk nationale politie. En dit is denk ik een van de verbeteringen waar we volop inzetten om die bureaucratie om die te veranderen. En tot die tijd heeft minister Opstelte van Justitie en Veiligheid het volgende advies. Kijk even uit je, uit je doppen. Uh, hou al die spullen bij je, bij je. Laat het niet slingeren, want je bent ze kwijt. Het is ook uw eigen verantwoordelijkheid. En dat past natuurlijk binnen de participerende samenleving... waar de koning het gisteren over had in de troonreden. En zo moeten we onze kinderen ook opvoeden. Nu wordt bijvoorbeeld 30 procent van de kinderen met de auto... van de voordeur naar de schoolpoort gebracht. Zo blijkt uit onderzoek. En dat moet veranderen, zegt de onderzoeker, want zo leren ze niks. En dat betekent dat ze moeten oefenen... In dat verkeer. En dat betekent dat ze heel vaak, liefst zo vaak mogelijk, lekker met de fiets naar school moeten kunnen of lopen. De kinderen zelf hebben het inmiddels al door. Zelfredzaamheid is het nieuwe mantra. Omdat ze moeten leren om ook een beetje voor zichzelf te zorgen. Want anders als ze groter worden bij de middelbare school gaan we misschien veel mensen hen pesten. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Freddy van Ja, het CDA praat met de VVD over aanpassing van de kabinetsvoorstellen. Fractieleider Buma heeft volgens de Telegraaf vanmiddag een half uur gepraat... met zijn VVD-collega Zijlstra. Buma zei na afloop alleen dat hij heeft herhaald... wat hij de afgelopen weken steeds heeft gezegd. En dat is onder meer geen extra bezuinigingspakket en geen nivellering. Zijlstra wilde helemaal niks zeggen over het gesprek. Uit details in het rapport van de VN over de aanval met gifgas in Syrië valt af te leiden dat getrouwen van president Assad bij die aanval betrokken waren. Dat schrijft de New York Times. Met andere woorden, zo schrijft de Volkskrant, het bewind heeft zijn eigen bevolking vergast. De onderzoekers hadden niet de opdracht schuldigen aan te wijzen. De informatie is af te leiden uit de route die de raketten hebben afgelegd. En Trouw beschrijft een mijnbouwbedrijf in Colombia, eigenlijk twee... dat volgens getuigen milieudelicten pleegt en vakbondsleiders bedreigt en zelfs vermoordt. De helft van de steenkool die hier in Nederland wordt gebruikt komt uit Colombia. Nederlandse energiebedrijven willen niet zeggen of ze bij de verdachte mijnen inkopen. Morgen dan heeft minister Ploemen overleg over de steenkool met de Tweede Kamer. En het landelijk actiecomité scholieren verzet zich al jaren tegen de norm van 1040 uur per jaar. Leerlingen zitten uren op school niks te doen alleen maar om die norm te halen. Morgen wordt het Nationaal Onderwijsakkoord gepresenteerd... en daarin staat volgens het Nederlands Dagblad... dat leerlingen minimaal duizend uur les moeten krijgen. Blijkbaar maken die veertig uur veel verschil... want de voorzitter van het actiecomité zegt tevreden... dat er eindelijk naar de scholieren is geluisterd. Een eenheid van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger... heeft in 1946 op West-Java... 34 Indonesische mannen en jongens standrechtelijk geëxecuteerd... En die oorlogsmisdaad is nooit gerapporteerd. Maar de commandant van de eenheid heeft zijn verhaal aan trouw verteld. Op voorwaarde dat het pas na zijn dood zou worden gepubliceerd. De Telegraaf schrijft over een Nederlander, een boer uit Noord-Holland... die zondag wel eens de eerste Nederlander in het Duitse parlement kan worden. Dat wil zeggen, hij is in 2005 Duitser geworden... en hij is kandidaat voor het CDU van bondskanselier Merkel... De koffieketen Starbucks wil dat klanten in Amerika voortaan zonder hun wapens koffie komen drinken. Een beleefd verzoek, maar niet zo dringend... want het is niet de bedoeling dat het personeel de confrontatie aangaat... als klanten toch met een pistool in een holster binnenkomen. De Volkskrant schrijft erover. Het RIVM onderzoekt of de visjes in een fish spa infecties kunnen doorgeven. Een fish spa is zo'n bad met visjes die dode huidcellen van je voeten knabbelen. Er zijn niet alleen zorgen over infecties. De Vereniging van Huidtherapeuten dient ook een klacht in bij de reclamecodecommissie... omdat een bad wordt gepresenteerd als een behandeling voor... sorry psoriasis en eczeem, terwijl het dat absoluut niet is. En de Voedsel- en Warenautoriteit gaat controleren... of de visjes ook nog wel wat anders te, krijgen, te eten krijgen. Ze zouden namelijk honger lijden. Staat allemaal in de kranten die zijn aangesloten bij de persdienst. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. and we Nieuw, een nieuwe single van hem, ook van zijn nieuwe album, heet ook nieuw, dat in oktober officieel uitkomt. Dit weekend stelden we ze al aan u voor, de drie Tweede Kamerleden die het oog het komend jaar volgt. Ze zijn regelmatig te horen, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, Art van der Steur van de VVD en Renske Leijten van de SP. Vanavond voor het eerst gedrieën bij elkaar, in ieder geval in ons programma. Welkom, goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is, goedenavond. Het is natuurlijk de dag na Prinsjesdag. Hè? Meneer van der Steur, welke zinsneden uit de troonrede is u bijgebleven? Nou, ik vond uh, nou, een aantal. Ik vond uh, de, de dankwoorden naar uh, Prinses Beatrix heel bijzonder. Uh, natuurlijk ook de referentie aan de, de overleden broer van onze koning. Uh, maar wat mij natuurlijk bijzonder aansprak was... Uh, het woord de participatiesamenleving. Ja, dat is een variant eigenlijk wel op waar Balkenende ook veel mee bezig is geweest. Hè? Niet alleen Balkenende. Maar het krijgt een soort nieuwe boost lijkt het wel. Ja, en vanuit een ander uitgangspunt denk ik. Uh, toch Vooral vanuit het liberale uh, gedachtegoed. Dat uh, mensen die, uh, die zelf in staat zijn om uh, hun leven in eigen uh, vorm te geven... En, en zelf in de hand te nemen, dat die dat ook doen. En dat natuurlijk mensen die dat niet kunnen... Kunnen, dat je daar als overheid ervoor bent. Hey, mevrouw Leijten, wat, wat is u bijgebleven? Heeft u een zin onthouden of een woord uit de troonreden? Nou, mij viel ook wel erg op dat uh, de koning uh, namens de liberale regering... Uh, mocht zeggen dat uh, de verzorgingstaat ten einde is... en dat je tegenwoordig uh, de participatiesamenleving zou krijgen. Uh, wat ik eigenlijk een schoffering vind aan al die 4,4 vrijwilligers in ons land... 3,5 miljoen... Uh, mantelzorgers in ons land, al die mensen die dag in dag uit laten zien... dat ze heel veel naar elkaar omzien. Hoewel, dat kan je natuurlijk ook als een vorm van participatie zien. Nee, maar het, het, het, het, het nu afkondigen dat het nu zo'n samenleving wordt... door het beleid van deze regering, dat doet heel veel mensen... die al heel veel doen in de samenleving, echt tekort. En het verbloemt eigenlijk, en daarom is mijn collega van de VVD... natuurlijk ook zo voor uh, uh, dat we dit gaan doen. Het verbloemt eigenlijk dat de overheid zich steeds verder terug getrekt als schild voor de zwakkeren. En nou ja, daarin hebben uh, mijn collega van de VVD en ik... Uh, uh, echt een hele andere kijk op de samenleving. Ja, en meneer Segers, zit u daar tussenin? Tussen mevrouw Leijten en meneer Van der Stur? Niet letterlijk, maar ik denk wel politiek gezien, ja. Um, als het gaat om bijzondere woorden, was het begin inderdaad mooi, maar ik vond het einde ook mooi. Um, waarin hij aangaf dat hij um, samen met velen bad om een zegen en om wijsheid. Want als we iets weten van deze crisis, als we iets merken in deze crisis, is dat we tekortschieten in ons politieke inzicht. Er zijn niet een paar knoppen waar we aan kunnen draaien en de crisis uh, is over. Dus het was wel een. Uh, een sober einde met een erkenning van onze eigen uh, beperktheid. En, en vindt u dat de politici, de, de fractieleiders... die vervolgens de hele dag met elkaar uh, nou net niet slaagd raakten... maar het scheelde niet veel, dat, dat die dat uitstralen? Dat we het af en toe ook niet helemaal weten? Nee, dat, is, dat was precies inderdaad ook mijn uh, gedachte die avond. Dat was uh, bekvechten, elkaar in de rede vallen. Ik vond het geen fraaie uh, vertoning. Het zou mooi zijn als je ook... Um, een klein beetje, om maar even weer een christelijke term te gebruiken... Um, wat moediger zou zijn, wat, wat, wat, wat bescheidener zou zijn... en zou erkennen um, dat het ongelooflijk lastig is, deze crisis. En dat het ongelooflijk lastig is om het vanuit Den Haag... Uh, op te lossen. Want dat heb je natuurlijk ook de afgelopen jaren wel gezien. Ook met maatregelen die u heeft genomen vorig jaar... bij het, uh, het akkoord, het Vijf Partijen Akkoord. Of ja, uw partij, precies. laat ik het zo zeggen. Uh, is ook niet alles van goed uitgepakt... als je de miljoenennota leest. Nee, er zaten bijvoorbeeld een aantal lastenverzwaringen in... waarvan wij achteraf zeiden van oei, dat pakt wel heel stevig uit. Vandaar dat wij nu in onze keuzes als ChristenUnie-fractie hebben gezegd... pas op de plaats, geen lastenverzwaring meer richting de burgers. Omdat het vorig jaar behoorlijk fors was. En Meneer Van der Steur, hoe is vandaag binnen de VVD... Teruggeblikt op dat debat gisteren, overdag, maar ook vooral gisteravond, waarbij de heren behoorlijk met elkaar overhoop lagen. Ja, dan kan ik daar vooral over mijn, over mijn eigen mening wat over zeggen. Dat wij dat inderdaad ook opgevallen was dat het een beetje een ongestructureerd debat was. Waar, waar veel mensen, denk ik, die ernaar gekeken hebben, ook wel moesten zoeken naar wat men nou precies bedoelde. Uh, tegelijkertijd denk ik dat uh, de hoofdlijn natuurlijk simpelweg uh, zo is... dat we in Nederland nog steeds structureel te veel geld uitgeven... dat we daardoor heel veel rente moeten betalen... en dat het eigenlijk voor iedereen ook wel heel logisch is... ook al is het niet leuk, maar wel heel logisch... dat we aan die overheidsuitgaven echt structureel wat moeten doen... en dat de enige manier waarop je dat kunt doen is door bezuinigen... Maar dat raakt de mensen. En dat vinden mensen niet leuk. En dat, daar heb ik alle begrip voor. En je zag ook wel het ingewikkelde spel. Want, want de coalitie heeft in de, in de Tweede Eerste Kamer natuurlijk een meerderheid nodig. In de, eerste, in de Tweede Kamer is het al zo. Maar je, je zag wel openingen. Maar ook irritaties onderling. Nu, nu hoorden we net in de Telegraaf in het krantenoverzicht. Dat Zelstra vandaag heeft gesproken met Buma. Wordt u daar dan als fractielid van de VVD nog over geïnformeerd? Nou, Daar, daar kan ik geen mededelingen over doen. Want wij praten nooit over wat we met elkaar bespreken, bijvoorbeeld in de fractie. Maar u weet er wel van? Maar, uh, nee, daar kan ik dus ook geen mededeling over doen, maar ik weet er in ieder geval, nu u het mij zegt, weet ik er wat van. Uh, u wist en, er dus niks van? Uh, nee, maar nou, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen alleen maar dat ik het nu net van u gehoord dat is het niet. Heb. Maar één ding is zeker, dat uh, het is volstrekt logisch dat er, uh, dat er wordt gesproken met elkaar. Dat, dat is ook overigens een hele goede en langjarige uh -huh. traditie. Binnen ons uh, parlement, iedereen praat met iedereen. En we weten ook dat we met elkaar in de Eerste Kamer voor een hele zware taak staan. Nou, en het is de goede hoop dat de Eerste Kamer uh, haar rol daar zo pakt zoals hij hoort te zijn dat ze kijken naar de doelmatigheid van de maatregelen en niet naar de politieke uh, de baan van de dag. Mevrouw Leijten, ik hoor u uh, nou ja, kijk, ik kan sputteren. Maar... Nee, maar goed, de, de, de Eerste Kamer is gewoon ook een politiek orgaan. En daar worden hun afwegingen ook politiek genomen. Ik heb wel eens de eer gehad om een initiatiefwetsvoorstel... in de Eerste Kamer uh, te verdedigen. Uh, en uh, ik kon u zeggen dat de, de inbreng van bijvoorbeeld de VVD... onvervalst anti-mijn uh, uh, wet was. Het was een SP-wet. En dat was puur politiek. En dat gold voor alle andere fracties overigens ook. We moeten niet doen alsof uh, de Senaat een stempelmachine is. Uh, het is gewoon heel erg duidelijk dat dit kabinet een levensgroot risico heeft genomen door een regering te sluiten zonder meerderheid in de Eerste Kamer. En dat breekt ze nu lelijk op. En de SP, mevrouw Leijten, gaat zeker niet stempelen. Tenminste, als je roemer hoort, dan krijg je het idee dat hij niet veel plannen zal steunen van de coalitie. Heeft u dat dan als Kamerlid uh, gewoon maar te slikken, terwijl er misschien op zorg best wel dingen zouden zijn die u persoonlijk wel zou willen steunen? <laughs> nou, op sommige is nou net zo'n onderwerp waar ik denk dat de, de koers van deze regering echt diametraal de andere kant op gaat dan, dan wij zouden zien. En, en los van de zorg? Nee, maar kijk, weet u, het, het wordt gedaan alsof we niet dag in dag uit... Een waardevolle debatten voeren in de Tweede Kamer. Waarbij je ook met elkaar heel goed samenwerkt om iets voor elkaar te krijgen. Ook op de zorg. En uh, wij hebben in de SP-fractie heel veel vrijheid en ruimte om als Kamerleden daarin onze ruimte te zoeken, te nemen, goed te overleggen, initiatieven samen te doen. En of dat nou met de ChristenUnie, de Partij van de Arbeid of de VVD is, we zoeken dat op. Maar we zijn natuurlijk wel heel helder. En als het gaat over de plannen die er nu liggen om allerlei zaken af te breken waarvan wij zeggen... die zijn waardevol voor onze samenleving en ook nog voor de toekomst... ja, dan steunen we dat niet... Meneer Segers, u bent natuurlijk lid van een wat kleinere fractie, ook in de Eerste Kamer. U wordt door Wim Voormans, die heeft een kwaliteitsindex opgezet voor Kamerleden, omschreven als iemand die dingen voor elkaar krijgt. Hoe verwerft u macht als oppositiekamerlid van een wat kleinere oppositiepartij? Hoe doet u dat? Ja, dat kan dus alleen op basis van de inhoud, dus met goede argumenten. Um, en daar moeten we het uiteindelijk uh, allemaal van hebben. Maar ik, kan, uh, ik heb het inderdaad niet in de omvang van de fractie. Dus dat is uh, goed overleg voeren. Uh, nou, ik zit met uh, Art van der Steur in een uh, commissie. We werken soms uh, goed samen. Soms... Want Wat heeft u voor elkaar gebokst? Bijvoorbeeld? U persoonlijk, wat we niet hadden gehad als u er niet was geweest in het parlement? Dat is uh, 9 miljoen structureel voor leefbeschouwelijke uh, programmering. Zoals bijvoorbeeld van de RKK of de Zendheid voor Kerk of de Joodse omroep. Die zou, daar zou helemaal een streep doorheen worden gehaald. En daar is net voor de zomer besluit gevallen om 9 miljoen structureel te reserveren. Om die programma's uh, overeind te houden. En dat was niet gebeurd als ik er niet had gezeten. En dat vond ik wel een uh, bijzonder uh, moment. En heeft u dat met de VVD gedaan? Uh, de, uiteindelijk heeft de VVD inderdaad daarin uh, meegestemd. Uh, ook de PvdA, dus was een heel breed draagvlak. Uh, goed overleg met Sander Dekker, de staatssecretaris gehad. Voor de schermen, achter de schermen. Dus dat was in uh, ambachtelijke zin. En ook inhoudelijk, omdat het me zo raakt... omdat het om uh, identiteit gaat en ruimte voor kleine minderheden... Was dat wel een heel bijzonder moment en met de dus En u zegt, ik ik doe het op de inhoud. Zijn er dan ook kamerleden in uw omgeving die het niet op de inhoud doen? Um, er is ook altijd een beetje theater in de politiek en dat is ook wel mooi en dat hoort erbij. Um, maar het gaat wel om wat we uiteindelijk uh, voor dit land doen. Voor deze samenleving doen. En als ik dan even naar rechts kijk naar uh, collega Rens Kaleijten. Ik schrok wel van de woorden van uh, Roemen Die zegt ja ik uh, heb liever uh, vandaag dan morgen nog uh, verkiezingen. Liever drie maanden stilstand dan uh, vier jaar uh, achteruitgang. Ja dan zet je wel heel, in, heel erg in op... Uh, puur het politieke spel of nu misschien een, een, ja. een, een verkiezingsoverwinning halen... Mevrouw terwijl Leiden? het land daar niet mee uh, gediend is. Nou ja, kijk, als ik zie hoe chronisch zieken worden gepakt... Uh, volgend jaar 1,3 miljard wordt er bezuinigd uh, op hun uh, al ontzettend lage inkomen... dan zou ik dat heel graag willen voorkomen. En ik denk dat de heer Segers dat ook wil voorkomen... want Zeker. als ik zie hoe hard de ChristenUnie uh, daartegen ingaat... dan is dat ook gigantisch. En ik zie op dit moment uh, uh, nu he, in alle redelijkheid van de argumenten moeten spreken geen enkele ruimte dat dat kan voorkomen worden. Want de bezuiniging, bezuinigingen tellen, argumenten tellen dan helemaal niet. En uh, dan denk ik bij mezelf, uh, dan kun je heel lang doormodderen... en de regering gaat nu heel hard drukken op ons als Tweede Kamerleden. Wij moeten ontzettend veel wetsvoorstellen in een hele korte termijn gaan behandelen... want ze willen zo snel mogelijk alles er doorheen hebben. Dat is ieder jaar zo, toch? Na, nou, uh, na Prinsjesdag? Nee, je ziet het eigenlijk altijd een beetje... Na Prinsjesdag heb je natuurlijk de begrotingsbehandelingen. Die moeten op tijd. Maar je ziet nu heel veel wetgeving waarin je eigenlijk ook een soort van paniek ziet. Van we moeten het nu wel snel doen, want nu zitten we er nog. Maar ik nou zou ja. zeggen pak uw macht... Uh, ja, maar dat dus hebben de partijen nodig. In, ja, nee, in de eerste. In de Tweede Kamer is dat dus echt niet zo. En ik denk dat. Uh, maar, dat maar dat komt ook. Dat komt natuurlijk dat, ook, omdat de SP uh, tot op heden eigenlijk bij, uh, tegen alles is geweest wat wordt voorgesteld. Zelf daar, juist. zelf daar ook, ook niet zo heel veel andere ideeën over heeft. En zeker geen idee heeft over hoe al de wensen van de SP in de toekomst zouden moeten worden betaald. Ja, maar hier wil ik wel graag wat op zeggen. Want, heel we kort, hebben, want ik heb nog één vraag: aan nu alle drie. Heel maar we kort vorig, nee, maar we hebben vorig jaar gewoon oh. een verkiezingscampagne gehad en hebben alle regerings, alle partijen hebben hun, hun programma laten doorberekenen door het Centraal Planbureau. Met welke kritiek je ook op hun mag hebben, zij zijn dan de onafhankelijk scheidsrechter en die hebben gewoon gezegd de plannen van de SP zijn houdbaar voor de toekomst en zijn mogelijk. Dus u kunt er over de oplossingen verschillen, dat doen wij dagelijks, maar zeggen dat we ze niet hebben, dat is een beetje want nee, Ik wil even heeft... naar die slotvraag. De redactie van Het Oog verwacht namelijk een opvallende rol van u drie in het komend jaar en ik wil graag horen, uh, om te beginnen van U meneer Van der Steur, aan het eind van het jaar... waar kennen we u allemaal van, behalve van deze uitzendingen van het Oog? Nou, Ik mag hopen dat ik dan een heel eind verder ben... met drie wetsvoorstellen waar ik aan werk. Dat is het wetsvoorstel Mediation. En dat is de vereenvoudiging van kinderalimentatie... en de vereenvoudiging en de inkorting van de duur van partneralimentatie. Dat doe ik overigens samen met een aantal andere partijen. Maar het zou heel goed zijn als die drie wetvoorstellen dan aan, uh, ook aan mijn uh, naam uh, kleven. En meneer Segers, waar uh, kennen de luisteraars en de kiezers u van... aan ben, het eind van dit jaar? Ik ben bezig met een wetsvoorstel ook. Um, en dat gaat om de, de, de strijd tegen mensenhandel. Um, en ik hoop uh, ik heb een klein beetje hoop dat de heer Van der Stuur mij daarin steunt. En ik heb goede hoop dat de uh, SP mij daarin steunt. Uh, want dat is echt een verschrikkelijk kwaad. En uh, dus ik... Uh, ga op dat punt doen wat ik kan. En uh, straks even met ze doorpraten. Mevrouw Leijten, uh, u, kennen we u van, van maatregelen voor de chronisch zieken? Ja. Onder andere, ik denk ook uh, voor de uh, strijd voor behoud van de thuiszorg. En wat we ook aan het maken zijn is, uh, we hebben afgelopen weekend weer, het, het, ik vind het echt een waanzinnig bedrag van 95.000 euro voor een maand voor een interimmer gezien. Dat is dus wettelijk allemaal mogelijk. Wij gaan uh, met een spoedwet komen om dat uh, tegen te houden en om dan maar uh, hier uh, te kijken naar mijn collega die rechts voor mij zit. <lacht> uh, voor de luisteraars thuis uh, kunt u niet zien, maar ik ga er dan vanuit dat de VVD dat ook steunt. Um, want dit zijn toch praktijken waarbij we ook als politiek... niet meer kunnen zeggen, uh, dit accepteren we nog. Goed, meneer Van der Steur, dank. Recht van mevrouw Leijten en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie ook dank. En uh, wij zullen de komende maanden volgen wat er van deze voorstellen terechtkomt. En of u uh, steun aan elkaar hebt gehad. Dank u in ieder geval voor dit moment.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 Always another chapter, and the apple sure tastes good. Ooh, ooh, is wicked, wicked world. Yeah ooh, ooh, ei, Morgen gaat de documentaire Hawking in première op het filmfestival in Cambridge. De wetenschapper Hawking werd wereldwijd bekend met zijn boek A Brief History of Time, hier vertaald als het heelal. Hij leidt al 50 jaar aan de ziekte ALS, hij werkt vanuit een rolstoel. Thomas Hertog is hoogleraar in Leuven, collega van Hawking. Goedenavond. Goedenavond. Een zeer bijzondere man, hè? Ja, Hawking. zeker. Zeer inspirerende figuren. Ja, u werkt uh, samen met hem sinds 1997. Kunt u zich de eerste ontmoeting met hem nog herinneren? Ja, ja dat kan ik zeker. Um, dat was, uh, well, ik was naar Cambridge gegaan om te doctoreren bij Hawking. Omdat ik als jonge twintiger bijzonder geïnteresseerd was... in uh, fundamentele vragen rond, uh, rond de oerknal en, en het heral en dergelijke. En uh, nu, dat was geen schoolvoorbeeld van een sollicitatiegesprek, denk ik hoor. Nee. Uh, Hawking was, uh, heeft een tirade afges afgestoken uh, over een cosmologische theorie van een of andere collega, waar dat hij het grondig mee oneens was. Uh, maar bon, ik had natuurlijk nog nooit van die theorie gehoord. Dus ik stond daar een beetje naar te kijken, zeer onder de indruk van... De wijze waarop hij communiceerde, maar ook de wijze waarop die man en wetenschap en kosmologie totaal één waren. Zo, dat was zeer indrukwekkend. Want als we even stilstaan bij die communicatie, hoe, hoe ging dat? Hoewel in die jaren communiceerde Steven met uh, behulp van een uh, soort van muis die hij met zijn hand bediende en die gekoppeld was aan een spraakcomputer. Hawking heeft zijn stem verloren eind jaren tachtig. Um, en dus uh, die spraakcomputer, met die spraakcomputer vormde hij dan zinnen. die, die dan af en toe uh, gesproken, luidopgesproken werden. Ja. En tegenwoordig bedient hij nog steeds diezelfde spraakcomputer. maar met uh, behulp van zijn kaakspier. En dat is wel bijzonder, want zijn hersenen zijn dus. er is heel veel aangetast bij, maar zijn hersenen dus niet. Nee, zo enkel de. Hoor. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja dat, dat kan ik bevestigen. Ja. Ja. En u, u vliegt morgen naar Cambridge hè, voor de film. Is dat op zijn uitnodiging? Ja, ja dat is op zijn uitnodiging. Ja, de première van de documentaire over ja, dat is een documentaire over zijn werk en zijn leven. Die, die vindt morgen plaats in Cambridge. Ja. Laten, we, laten we luisteren naar een, een fragment van die film. We spend a lot of time looking at the stars. I'm wondering where eternity came to an end. He was extremely bright. There was never any doubt about this. He could move at lightning speed across the frontiers of knowledge. My name is Stephen Hawking. This film is a personal journey through my life. Ja, een persoonlijke reis door zijn leven. Contact heb ja. ik ook met Leo Hannewijk, directeur en programmeur van het filmfestival Film by the Sea. En daar is het zaterdag te zien, deze film. Uh, goedenavond, meneer Hannewijk. Ja, goedenavond. Wat is de reden dat u de film naar uw festival heeft gehaald? Ja, Film by the Sea is natuurlijk het festival voor verfilmde literatuur. Maar we hebben ook ieder jaar een uh, bijprogramma dat is dit jaar helemaal gewijd aan films over zorg en gezondheid... Care and Cure noemen we dat programma. En daar past deze film uh, prachtig uh, bij. En zijn we ook blij dat we de Nederlandse première van deze film kunnen vertonen. Want welk beeld kreeg u van Care and Cure van uh, Stephen Hawking? Nou, een ontzettend moedige man. Uh, je moet je realiseren dat hij al twee derde van zijn leven geconfronteerd wordt met de ziekte ALS. En daarmee omgaat op een bewonderingswaardige manier. En uh, dat is juist een reden dat wij samen met de stichting ALS in Nederland deze film uh, willen presenteren in het programma Care and Cure. Ja, en, en, en je krijgt er uiteindelijk een positief gevoel over, ondanks alle ellende waar hij mee te maken heeft? Nou ja, kijk, het is, uh, het is natuurlijk een wereldberoemde man. En de manier waarop hij uh, geconfronteerd wordt met zijn ziekte en het vooruitzicht wat bij de diagnose was gesteld, dat was een paar jaar. En uh, dat hij nog te leven zou hebben. Maar we zijn nu al vele jaren verder en de manier waarop hij met deze ziekte omgaat, dat mag inspirerend en bewonderingswaardig worden genoemd. Ja, meneer Hertog, dat is een mooi verhaal, maar zijn wetenschappelijke betekenis is ook groot. Hoe zou u dat omschrijven? Wat is die betekenis? Wel, Steven had natuurlijk al een uh, wetenschappelijke carrière gemaakt lang voor de publicatie van Brief History of Time. In de jaren, jaren 70 en begin jaren 80 was zijn wetenschappelijke reputatie uh, zeer, zeer hoog. En dat is, dat is zo gebleven. Maar uh, net zoals in zijn leven zou ik zeggen, die wetenschappelijke reput uh, reputatie is er gekomen... Dankzij zijn enorme volhardendheid en moed en visie, uh, de karaktertrekken die u, ziet in, in, die u zal zien in de, in, in de film, zie ik ook weer spiegeld in zijn wetenschappelijk werk. Ja, en begrijp ik goed dat u bezig bent, ook samen met de ontwikkeling van een nieuwe theorie over het heelal? Uh, ja, Steven en ik werken rond uh, theorieën die de oorsprong, de oerknal van het heelal beschrijven. En? <laughs> Heeft u daar iets nieuws over? Ik vind dat altijd zo fascinerend. Een, een nieuwe theorie over? Ja, natuurlijk. Want als u, als u uh, met telescopen diep in het heelal kijkt... dan kijkt u naar het verleden, dan kijkt u eigenlijk naar het oerknal. En? Maar wat, wat voegt u daaraan toe? Aan, aan alles wij wat willen, daar uh, nu over bekend is? Wij willen begrijpen wat we zien uh, in de kosmische achtergrondstraling en dergelijke zaken. En meer, in, meer algemeen begrijpen waarom het heelal is zoals het is, waarom het uh, gevuld is met leven en galaxieën en dergelijke zaken. En heeft u daar al een antwoord op gevonden wat bevredigend is? Ah, in zekere mate bevredigend, maar nooit helemaal natuurlijk. En, en hoe vaak communiceert u dan met elkaar als, als u met dat onderzoek bezig bent? Dat hangt er vanaf. Uh, samenwerkingen zijn intens over bepaalde periodes en minder intens anders. Maar als we echt uh, samen aan een berekening, aan een publicatie aan het werken zijn... dan is de communicatie zeer intens. Meestal gaan we dan gewoon, uh, zorgen we ervoor dat we op dezelfde plaats zijn. Hè? Ja, want dat is het makkelijkst. Makkelijker ja, dan via de e-mail. Absoluut. Ja. Ja, meneer, meneer Hannewijk, uh, haalt u iets van die wetenschappelijke betekenis uit de film... of gaat het echt vooral over het persoonlijke verhaal? Nee, het gaat vooral over persoonlijke verhalen... en hoe hij uh, in staat is om daarmee uh, toch te leren omgaan... een, een boek te schrijven. En uh, het geeft een heel goed portret van een gewoon moedige man... die daar uh, ondanks alle beperkingen mee om kan leren te gaan. En dat mag een voorbeeld zijn voor velen. Ja, meneer Hertog, wij hoorden vandaag... want hij is geïnterviewd, hè, Hawking, door de BBC... dat hij zich niet meer tegen euthanasie keert. Uh, wat aanvankelijk wel het geval was. Dat, heeft, heeft u dat verrast? Dat hij daar vandaag mee kwam? Ja, ik heb dat vandaag gehoord, ja. Dat verraste mij enigszins. Ja, ja, ja. En wat zegt het u over hem op dit moment? Wel, mijn gevoel daarom is dat. Um, ja, dat het toch moeilijker wordt, denk ik, voor hem. Ja, en merkt u dat ook in het contact met hem? Ja, absoluut. De laatste jaren is er een combinatie niet alleen van. Um, ALS, maar ook gewoon van, van van ouder worden, en die twee samen. Uh, maken het extra moeilijk de laatste tijd, denk ik. Ja. En wellicht dat hij nu ook over dat thema uh, anders is gaan denken. Goed, u vliegt morgen naar Cambridge. Dan ziet u die film uh, over het leven, dit bijzondere leven van Stephen Hawking. Uh, dank, ja. hartelijk dank en een goede reis. Um, en, en meneer Bedankt Handenwijk, gedaan. de ja. film is bij u te zien, maar daarna is die documentaire niet meer in Nederland te zien. dat nee, is een eenmalige unieke voorstelling uh, bij film bij de CIA. zaterdagmiddag om uh, twee uur. De regisseur is ook aanwezig, dus die vliegt van Cambridge weer naar Flissingham. <laughs> Ja, verkeer. Uh, we hebben natuurlijk Stephen Hawking zelf ook uitgenodigd. Maar dat is toch wat gecompliceerd, heb ik begrepen. Maar we zijn blij dat de regisseur er is. En ja, de film past goed in ons thema Care and Cure. Dank Leo Hannenwijk, ook directeur dus van dit filmfestival. Dank u wel. Be good, be good, be good, be good. messing with what I've got and you're not helping me when you're smooth talking me I tell myself to be good, be good be good and hope Day. Not meaning any evil My game gets more calling in every way Goed, Daisy Koels hoorde u, een uh, Nederlandse singer-songwriter. Hiernaast mij ligt een dikke pil van een kleine duizend pagina's. En het verschijnt morgen de Peloponnesische oorlog, geschreven door Thucydides. De oorlog tussen het Griekse Athene en Sparta. Ruim uh, 400 jaar voor Christus vond die plaats. En de vertaler is hier te gast, Walter Cassis. Welkom, goedenavond. Dank u. Ja, de, de, de schrijver kende luisteraars wellicht als geschiedschrijver... maar hij was eerst legeraanvoerder in die oorlog hè, die hij beschrijft. Ja, hij behoorde bij de, je kunt wel zeggen, elite van Athene. En elk jaar werden in Athene tien strategen gekozen... die zowel in de landstrijdkrachten als in de vloot dienden. En daar werden experts voor gevraagd. En hij was een expert op het gebied van uh, vlootmanoeuvres... en werd... Dus gedetacheerd in het noorden van de Egeïsche Zeentratie. En daar is hij ook, zou je kunnen zeggen, uh, aan zijn politieke einde gekomen. Want hij maakte daar een ernstige fout. Oh, wat, wat deed hij dan? Hij werd uh, althans beschuldigd van de, door de volksvergadering... dat hij te laat had ingegrepen bij een aanval van een Spartaanse generaal... op een belangrijke haven daar, Amphipolis. Want die haven die verloren ze die aan verloren de Spartanen. Ze. En <coughs> het is... Uh, Heel opvallend dat die volksvergadering zich altijd heel sterk bemoeide... met de dagelijkse gang van zaken in de oorlog. En maakte een generaal een fout, dan werd hij al heel gauw verbannen of beboet. Zelfs de grote Pericles heeft eens dus een keer een boete gekregen van de volksvergadering. Daar werd onmiddellijk, zou je kunnen zeggen, onder spur of the moment ingegrepen. Nou, en um, is hij toen verbannen of heeft hij een boete moeten betalen? Hij is verbannen. Hij is pas twintig jaar later naar Athene teruggekomen... En dat heeft ook gemaakt dat hij als historicus zich met veel partijen kon bemoeien. Kon gaan reizen, onder andere naar de locaties waar bepaalde feiten zich hadden voorgedaan. Bepaalde slagen waren geleverd die hij ging bekijken. Want hij wilde wel alles heel precies weten. Want als we even naar die oorlog uh, kijken, dat zal vast niet op het netvlies van iedere luisteraar uh, staan. Waar ging die strijd over tussen Athene en Sparta? Was dat puur een landskwestie? Het was een... Strijd die eigenlijk heel Grieks was. Namelijk, wie is de machtigste en de meest prestigieuze staat van Griekenland? En wie heeft in de Persische oorlogen de leiding gehad? En wie mag die status behouden? Dat is de diepste achtergrond, de psychologische achtergrond van deze strijd. En daarnaast noemt de studie zelf een andere achtergrond. Dat is namelijk dat Athene economisch en cultureel een enorme... ...ontwikkeling doormaakte in die vijfde eeuw. Sparta bleef daar ver bij achter. Oor... Dat democratische Athene was een open samenleving... maar de handel, waar alles, zou je kunnen zeggen... ...enorm tot bloei kwam. Ja, en nu, nu is Thucydides uh, die oorlog gaan beschrijven. Uh, wat maakt zijn verslag daarvan zo bijzonder... ...dat u zegt in 2013 is dat nog steeds de moeite waard om te lezen? Ja, ik denk dat je hier bij het begin bent... eigenlijk ...van een wetenschappelijke aanpak van de geschiedenis... Zijn voorganger, die hij bewonderde trouwens, Herodotus... die altijd als de vader van de geschiedenis in Cicero, wordt hij zo genoemd, bekend staat... was een geweldig schrijver, maar was minder exact in zijn onderzoek... naar hoe het werkelijk geweest was. Thucydides stelt zichzelf heel... Uh, strenge eisen over wanneer precies, wie precies, waarom precies... oorzaak, gevolg, aanleiding, die begrippen hanteert hij. En dat doet hij vooral omdat hij vindt dat de mensen van zijn geschiedenis... en van de geschiedenis iets kunnen en moeten leren. En, en is dat destijds wel geverifieerd of het allemaal wel klopt... Er zijn sommige dingen die heel goed geverifieerd kunnen worden... via de wetenschap van de epigrafiek, de inscripties bijvoorbeeld. Ja. Er zijn ook punten waarop je kunt merken dat hij toch wel zijn eigen voorkeuren had. Dat hij, neem ik aan. Hij, is, hij is geen vriend van de Atheense democratie bijvoorbeeld. Nee, maar ook niet van de Spartanen, denk ik. Ook zeker niet van de Spartanen, hoewel hij voor bepaalde figuren in Sparta wel bewondering had. Dus hij staat kritisch tegenover zijn materiaal... En ook kritisch tegenover Athene. Maar heeft aan de andere kant een enorme bewondering. Bijvoorbeeld van een man als Pericles. Van wie in dit boek ook een redenvoering is opgenomen. Die eigenlijk het beroemdste stuk is van het hele boek. Namelijk de grafrede die Pericles in 430 hield. Ter ere van de doden die gesneuveld waren. En werd dat in die tijd uh, gelezen? Het werd zeker gelezen. In de vierde eeuw zijn er auteurs zoals Plato en Aristoteles. Bij wie je kunt zien dat ze de feiten zoals die door Thucydides zijn geordend, zeker hebben gekend. En ja, bij de Romeinen had je een man als Salustius... die was een enorme bewonderaar van Thucydides. En het feit dat dit enorme boek het overleefd heeft... bewijst al hè, dat hij continu gelezen bleef worden. Want dat is de voorwaarde voor een schrijver in de oudheid. Als je niet meer gelezen wordt, gaat je geschreven onherroepelijk. Ja, want, want hoe ging dat? Hoe in die tijd? Hoe, hoe werd het doorgegeven? Um, er werd gekopieerd vaak, bij wijze van spreken, één man die dicteert... en tien slaven die het handschrift schreven. Dat was natuurlijk een enorme klus. En dan moeten ook uh, al die details maar uh, um, bewaard blijven. Ja, zeker. Dus het materiaal, het papier, is wel heel vergankelijk. Dus van een werk moeten al heel veel kopieën op veel plaatsen zijn... wil het overleven. Een dichteres als Sapfo, die is op een gegeven moment uit de mode geraakt. Die werd niet meer gelezen. En vandaar dat we van Sapfo maar één compleet gedicht. En, en hiervan zijn dus veel versies geweest? Of in ieder geval veel, veel exemplaren? exemplaren. Zeker. Misschien ook veel versies? En de dat... oudste handschriften die wij dan kennen... die stammen uit de uh, tiende eeuw na Christus. Dus het is een enorm proces geweest van overschrijven, overschrijven. En wat heeft u dan ja. als basis genomen uiteindelijk voor de vertaling? Um, er zijn verschillende uh, edities. Ik heb de Engelse Oxford-editie als basis genomen. Er zijn inmiddels alweer meer... Ja, je zou kunnen zeggen nog iets verfijnder wetenschappelijk opgezette edities. Ja, u heeft uw doctoraalscriptie ook over Thucydides geschreven ja. en nu bent u als ik zo vrij mag zijn bijna 80 eind deze <laughs> maand. Uh, dus zo 50, 60 jaar later komt u met zo'n vertaling. Dan, toen dacht ik wel even, wat is er in de tussentijd gebeurd? Of heeft u er zo lang over gedaan, sinds uw doctoraalscriptie? Uh, Tot nu? Nee, dat niet. Nee, want ik heb intussen nog andere auteurs ook vertaald. Zoals Polybius en Apollonius en Hesiodus. En ik ben mijn hele leven leraar geweest. En Thucydides is geen schoolschrijver. Daar is hij te moeilijk voor. Dus de naam Thucydides valt wel... Maar Herodes dus wordt gelezen, maar Thucydides dat lees je niet op school. Dus daar ben ik in mijn uh, leraarstijd ook niet zo intens mee bezig geweest. Maar toen mijn uh, leraarschap was afgelopen... heb ik die oude belangstelling voor hem weer opgevat. En er zijn natuurlijk nu, ook nu oorlogen aan de gang hè, in de wereld. Zijn, zijn er uh, dingen uit dit boek waarvan u zegt... dat is ook wel interessant als je het naar nu trekt? Patronen die zich herhalen. Ja, in het derde boek staat een voor mij aangrijpende passage over de effecten van burgeroorlogen... en dan denk je natuurlijk meteen aan Syrië. Niet alleen de, de, de verliezen aan mensenlevens en de verliezen aan, aan, aan materiaal... maar ook de enorme haat die zich in zo'n oorlog opzamelt... en die nog jaren, misschien nog wel decennia, zo'n heel volk teistert. Dat beschrijft hij heel goed. Ja. En was er helemaal geen vertaling nog in het Nederlands hiervan? Jawel, er zijn meer vertalingen. De bekendste is die van Schwartz. Uh, die is uit de jaren 50. Dus die is tamelijk ouderwets. En bovendien een kale vertaling zonder toelichting of iets. En dat heeft u wel gedaan in en dit en boek? En ik heb geprobeerd om... Uh, ja, voor iedere lezer. Voor de deskundige, maar ook voor iemand die uh, zegt... ja, dat wil ik nou eens weten. Een boek te maken waar alles een beetje in te vinden is. Uh, en, uh, en hoe lang bent u ermee bezig uh, geweest? Een jaar of zes. En dan fulltime? Uh... Nee, nee, nee. Ik heb een hm. nog een heleboel andere dingen gedaan. Goed. Dank in ieder geval. Uh, en uh, succes met de uitgave morgen, hè, officieel. Ja. Uh, Walter Cassis, uh, hartelijk dank... En um, veel succes. U ook voor dit Morgen. gesprek. Goed, dank, dank u wel. In mijn vader's boos als slip right in The smell of old liver in mijn naam Hear my father's booms all oh, hear the I'm Telling me the places that he would go I slid them on like he wants did Tied up the laces like a he once did up upon bows like he wants did Forgot me tied like he wants did in my vader's boots, boots, boots, yeah, yeah. In my boots, boots. Jamie Faulkner in my father's boots. Morgen volgt de rest, want dan uh, treedt hij op live bij Met het Oog op Morgen. Zojuist is het bericht binnengekomen dat Johannes van Dam is overleden. De culinair journalist van het Parool, schrijver van De Dikke Van Dam. Aan de telefoon nu Mac van Dinter, culinair journalist van De Volkskrant. Goedenavond. Goedenavond. Ja, buitengewoon treurig bericht natuurlijk over, over uw collega. U heeft ja. het ook net gehoord. Heel treurig bericht. Ik hoorde het vanavond. Ik zat toevallig in een restaurant in Amsterdam te eten. Onderhoek bij uh, waar die woonde. Ja, want, want trok u wel eens uh, samen op als collega's? Hoe ging nee. dat? Nee, we trokken niet echt samen op. We kwamen elkaar wel eens tegen... Ook uh, hoog zelden zeggen, maar nee, je trekt niet samen op in dit vak. En we, we kennen hem vooral natuurlijk van zijn recensies van Amsterdamse restaurants... Hè, waar hij in eerste instantie incognito ging eten. Ja. En dat, dat heeft hij niet uh, lang kunnen volhouden, denk ik? Want hij was natuurlijk een opvallende verschijning. Ja, hij was natuurlijk uh, zeker op het laatste een mediafiguur geworden... en zijn foto's stond natuurlijk overal bij, ook bij zijn recensies. Hij kwam vaak op, uh, op televisie, zeker sinds het verschijnen van de Dikke van Dam... Dus uh, nee, zijn anonimiteit kun je wel uh, wat dat betreft niet meer gewaarborgd ja, hoe, hoe zou je zijn, uh, zijn werk typeren? Nou ja, ik zat toevallig, ik schreef net op Twitter, van dat het natuurlijk gewoon een monument was voor de eetjournalistiek in Nederland. En, en uh, Johannes van Dam heeft het tragische lot, wat ook wel grote Nederlandse schrijvers misschien hebben, dat hij in een klein taalgebied schreef. En als hij uh, in het Engels had geschreven bijvoorbeeld, een, ik heb wel het in Nederlands Ellen eventjes genoemd. En ik denk dat het iemand was van dat statuut, zeg maar. En, maar kwam dat er dan niet helemaal uit in de Nederlandse taal, had je het idee? Ja, wel natuurlijk. Maar, maar, maar, zeg maar zijn, zijn, zijn kennis en zijn belezenheid was zo groot... dat, uh, ook internationaal, uh, dat hij ook dat internationaal veel bekender was geworden... als hij voor een, uh, in het Engels geschreven, voor een grotere krant bijvoorbeeld in, in Engeland of in Amerika. En de, en de dikke Van Dam, raadpleeg jij die uh, zelf wel eens? Heb je die staan thuis? Ja. Die heb ik staan en raadpleeg ik zelf. Omdat het niet echt een encyclopedie is. Het is niet echt een boek waarin je dingen kan opzoeken. Het is nee. meer een bundeling van kolens. Ja, moet ik ook zeggen hoor. Hij staat er en, uh, en hij staat er. Ja, ja, ja, ja. Weet je of hij zelf dat ook goed. Het is natuurlijk wel enorm marketing-succes, Dikke van Dam. Dus dat heeft, dat heeft hem zeg maar uh, op het eind van zijn leven toch nog een, een uh, goede oude dag bezorgd, om het zo maar te zeggen. Dat ja, was... Een enorm succesnummer. Want kwam zijn overlijden uh, onverwacht, weet je dat? Nee, je kan ieder geval spreken van aangekondigde dood. Want hij heeft al jaren loopt hij te sukkelen met zijn gezondheid. Uh, ik heb al, ik geloof... Het laatste interview wat ik met, met hem heb gehad, toen had ik al, uh, dat had je al ooit een keer op de Intensive Care gelegen, toen had ik al een necrologie oh, klaarstaan. Sorry, ik zit in het treintasje hoor. Ja. Uh, um, ja en, en die necrologie heb ik toen in dat interview met hem besproken. Dus, dus hij was heel erg oppakkelijk met zijn gezondheid en hij was ernstig ziek. Ja. En kon hij trouwens zelf goed koken? Of ging hij in eerste instantie uit eten omdat hij dat niet zo goed kon? Hij zei dat hij zelf heel goed kon koken. <laughs> ja, maar hij zei van zichzelf: het was niet iemand die leed aan valse bescheidenheid. Dus hij vond eigenlijk van alles wel dat hij dat zelf heel goed kon: koken in kruis. En je zei net dat je je stuk eigenlijk al, al min of meer klaar had voor morgen. Dat staat morgen ook in de krant? Ja, nou, ik heb zeg maar wat, wat ik al zei: het is een aangekondigde dood. Ik had voor dat ik zelf vakantie ging, dus afgelopen de zomer hadden iets geschreven. van, uh, Nou ja, ik, ik stuur het maar vast op, want je weet het maar nooit. Maar ja, dan word je toch nog verrast op z'n avond. Ik hoorde het pas vanavond om, denk ik, tien uur half elf. Ja. Dus we zijn op de krant uh, heel druk in de weer om te kijken of ze er morgen iets over kunnen inzetten. Ik hoop dat het lukt. Goed, en het zal bij de restaurants ook wel wat losmaken, denk ik, in Amsterdam. Ja, ja, dat, ja, dat weet ik niet. Dat was natuurlijk toch al een paar maanden afwezig zeg maar, in, in het parool. Dus uh, hij schreef al een paar maanden niet meer. Uh, ik was toevallig bij Ricardo van Ede. Dat was een kokken Amsterdam die het een restaurant heeft geopend. En zijn reactie was uh, schokkend. Ja. Goed, Mac van Dinter. Uh, dank voor deze snelle reactie uh, bij ons op Radio 1. Graag gedaan. Mac van Dinter hoorde u, culinair journalist van de Volkskrant... over het uh, overlijden van Johannes van Dam. Dat nieuws kwam dus uh, vanavond. Daarmee is een einde gekomen aan dit oog, oog, op Morgen van 18 september. Morgen dan is het donderdag, dus dan presenteert Chris Keijnen. Ik wens u een goede nacht. Goede nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Benieuwd naar de geheimen van succes, koop ook je ticket op challengerday.nl. Dit is Radio 1.